It's your man It's Black, black. Abai, Eman chillin Airwai, chillin chilling in the lab, in the lab. Po, po, po. Je weet die shit Eerste kennismaking, die tweede kennismaking die tweede komt na, Dan die de derde de kennismaking, de zodat kennis. de, jullie Tot er helemaal zat van zijn Fuck die shit Dit gaat te web More fucking Irie, of the eens en twee's, mix die shit keihard Daar BANG BANG BANG Your man Black, Die shit gaat los Die shit gaat los Hallo hallo Airboy, Airboy, Airboy. Hallo Nadere, nadere oh yeah. yeah. Hallo Hallo iedereen iedereen Dit is is Airboy. Je Hallo naar de eerste Hallo Hallo Hallo Hallo Hallo Hallo Hallo Hallo Hallo Hallo Hallo Hallo komen. Airboy Hallo Hallo OJ presenteren Hallo kennismaking.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 Iedereen die, weet ervan, want ik <hullshit> en iedereen die weet ervan, want ik smeet al jaren naar mijn meeste plan Ging van verversnullen over chicks en shit, naar iets diepere shit Uniek in de scene, want ik zie dat veel crews de ziel nog meer. Zij ziet dit niet als een optie, maar meer als plicht Ze zeggen app is de skinny voor die grove spier Drok neer op de zee met een overgewicht, geen vrolijke ditjes of datjes, want ik heb meer spierballen in mijn reps dan die watjes. De hoofdzaak is noodzaak, want als ik niet rap word ik gek en leef ik in paranoia. Dus geef het op voor mijn intellect, voor Airboy, kom de student binnen de reps. Ja. Net toen je dacht dat ik klaar was, kwam Airboy doper dan de geldende maatstaf. Net toen je dacht dat ik klaar was, kwam Airboy doper dan de geldende maatstaf. Klaar was, ja. van Airboy, I dan de geldende maatstaf Dit is voor iedereen die twijfelt aan mij Of ik wat doop kan spitten meegaan met mijn tijd Spreek niet voor politiek of een minderheid Airboy is een MC die zichzelf beschrijft Dus verrek die desillusie Ben van joints en chillen met de boys Geen brooi voor ruzie Met Sir OJ een unieke fusie Tussen gevoel en kwaliteit die blijft in de muziek Mensen kunnen niet dippen naar dit, we rippen die kliks. Plus overkoepelen die business. Van er gaat niets boven Groningen, boy. Van er gaat niets over Groningen, boy. Geef fucking props, DJ Ivy. Van er gaat niets over Groningen, boy. <hazien>